Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De snelweg A4 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is tussen Tolen en Steenbergen afgesloten omdat er veel water op de weg staat. En op de A6 staat tussen Lelystad en Almere een lange file. Onweersbijen hebben vannacht op veel plaatsen tot overlast geleid. Kelders zijn ondergelopen en straten stonden blank. Het Gelderse Terwolde is een molen afgebrand vermoedelijk na een blikseminslag. In Apeldoorn en omgeving zijn bomen op huizen en op de weg terechtgekomen. Ook hagel veroorzaakte schade. Terreurgroep Islamitische Staat heeft in de Syrische stad Palmyra opnieuw een tempel vernield. Het is de 2000 jaar oude Tempel van Bel, de grootste tempel in het UNESCO-gebied. IS veroverde Palmyra in mei en heeft sindsdien meerdere historische bouwwerken vernield. Regisseur Wes Craven is overleden. Craven maakte vooral naam in het horrorgenre. Hij was de man achter succesvolle filmreeks als A Nightmare on Elm Street en Scream. Craven was al langere tijd ziek, hij had een hersentumor. Wes Craven was 76 jaar. De premier van Dominica heeft delen van het land tot rampgebied verklaard. Dominica is zwaar getroffen door de tropische storm Erika. Er zijn zeker twintig doden en nog vijftig mensen worden vermist. De hulpverlening komt moeizaam op gang, omdat de wegen en het belangrijkste vliegveld van het eiland beschadigd zijn. Tennessee Maria Sharapova heeft zich afgemeld voor de US Open. Ze heeft nog te veel last van een beenblessure. De Russin was de nummer twee van de plaatsingslijst. Het is de tweede keer in drie jaar dat Chagapova zich afmeldt voor de US Open. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken in de loop van de ochtend weg... waarna de zon gaat schijnen. Het wordt 24 tot 30 graden. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten nieuwe regen- en onweersbuien. En deze buien verdrijven de warmte. Morgen wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Ondanks het noodweer van afgelopen nacht is er in de randstad sprake van een normale ochtendspits. Dit zijn de files met wat meer vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, tussen Hoevelaken en Eembrugge, 7 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam, tussen kloppend ippenburg en Dorp 5. Op de A7 Hoorn-Zaandam, tussen de afrit Avondhoorn en de afrit weide 10 kilometer. Op de A8 vervolgens Zaandam Amsterdam bij Kloppend-Zaandam nog eens 3. Op de A9 ook maar Amstelveen door een ongeluk bij Beverwijk, 9 kilometer. En richting Amstelveen ook vielen bij Badhoeverdorp 5. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendelkido-Ambacht en Sliedrecht-Oost, 9 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel, 6 na een ongeluk. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer. Dat staat er ook vanuit Den Haag op de N44. Tot zover de verkeersheer.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, Zee. Zandvoort. zon, zon, is is de zomer van ZFM met nu zon, zon, zon, zon, zon, zon, Hoping that the night don't stop You, do. you can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more I can't wait no more yeah, no way, no She ain't got love for me, I said it Cause you ain't no seven, I bet it uh. She ain't tellin' nothing, it. Uh. it time when we get it uh. It's gonna be alright Vijf alweer live vanaf het Salvoortse strand Een hele goede middag. En welkom bij Salvoort op zaterdag. Even na twee uur. We zitten vanmiddag bij Talassa, bij Het Paal zitten. En dan doen we het tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Ja, ja. Heb we hebben hebben ook kijkers? Hebben kijkers? Hé, hey, kijk. Ga je, bij de ga je bij de radio werken? Zo van, nou ja, lekker uit beeld, weet je wel. Nee hoor, vol in, vol in de spotlights. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Live vanaf het strand van Zandvoort. Zoals gezegd uh, uh, zijn we vandaag te gast bij Thalassa. Maar we hebben onze eigen ijssalon, hè? Moi, mooie, mooie ijssalon geworden. Ja, geweldig hè. Heerlijk. Uh, uit, uiteraard gaan we de komende drie uur uitgebreid uh, stilstaan waarom wij, hier, uh, waarom wij hier zitten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het verzet windmolens. U kunt ook bij ons uh, uh, in ieder geval een handtekening komen zetten als u je nog niet getekend heeft. Wat gaan we doen? Uiteraard hebben we onze reguliere uitzending. Uh, items uh, wat, zoals ze zijn. Om half vier hebben we de evenementenagenda. En het is een hele uitgebreide evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Niet alleen uh, verzet tegen de windmolens dit weekend, maar ook een geschitterend uh, race gebeuren op het circuitpark Zandvoort. De historic Grand Prix. Maar daarover later in de uitzending meer. Half drie, het weer. Blijft het zo, wordt het beter. De enige die dat weet is onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. En uh, ik had vanmorgen telefonisch contact met hem. Hij zegt, uh, ik weet niet wat jij doet, maar uh, ik ga lekker uh, van de zon genieten. Dus ja, dat doen wij ook, toch? Dat doen wij ja. ook. Dus Lex heeft een, uh, is lekker en route. Dus uh, wij uh, verzorgen vandaag het weerbericht voor Lex. En de tekst heeft hij daarvoor aangeleverd. En het, uh, ja, het ziet er goed uit. Half vijf, het dieren van de week. En die luistert naar de naam Douchy. Het gedicht van de week, ja, zowel vandaag als morgen, Robert zal je niet verbazen. Het gaat natuurlijk over ons prachtige zandstrand. Het prachtige uitzicht wat we hebben in Zandvoort. En uh, ja, het is een ode aan, uh, aan Zandvoort. En het gedicht van vandaag heet Zon, Zee, Thalassa en Zand. Dus kan niet missen. Mooi. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En het laatste uur hebben we natuurlijk het uh, vaste item Pits Report om kwart over vier. Uh, en natuurlijk gaan we ook even vooruitkijken naar de finales van de EK Hockey, die we momenteel in Londen verspeeld worden. En we krijgen weer een heuze Nederland-Duitsland. Wist je niet, hè? Nee. Nee, we krijgen inderdaad een heuze Nederland-Duitsland. En of dat de heren zijn of de dames, dat laat ik even in het midden. Dat allemaal uh, in het laatste uur. En over twee platen gaan we voor het eerst proberen te schakelen met Willem van Denzen, want die is voor ons aanwezig op het circuitpark Zandvoort. En die geeft uh, live verslag van de heel historische Grand Prix. En natuurlijk tropische muziek, hè? Zo is het. Zit je lekker buiten? Ik zit heerlijk buiten. Nou, wil je radio komen kijken? Je bent van harte welkom. We staan bij Talassa. Hier op het Zandvoortse Stroom. En het weer is zo mooi. All the Ik heb je zo'n gevoel een beetje te pakken, Albert-Jan. Ik wel, hoor. Ja, heerlijk, hè? Dat he? we vaker doen, hoor. Ja, zeker. gaan we ook vaker doen. Helemaal goed. Joh de mama's en de papa's in de California Dreaming. Ja, wij wachten totdat die paal omhoog gaat, hè? Die ja. moet uh, naar de honden toe. Watching, watching, ja, gaat dat gebeuren? We houden het uh, vandaag voor and je in de, de gaten. De hele dag live vanaf strand tot crying. aan vijf uur vanmiddag. You know, we're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 Way back Wat een lekkere hit is dit ook. Hè? De, de singer van Kijko, dat was tol de show. Ja, je zal het uh, waarschijnlijk uh, wel gemerkt hebben. Historic Grand Prix weekend hier in uh, Zandvoort. En we gaan eens dus even proberen contact te krijgen met het uh, circuitpark Zandvoort. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, Circuit Park voor dit weekend in tegen van de historische uh, Grand Prix. Ja, een van de mooiste uh, uh, de onderdelen van die Grand Prix is natuurlijk uh, van die historische Grand Prix, de historische Formule 1 uh, Championship. Uh, ja, die zouden al uh, van start zijn gegaan, maar die hebben rekening gehouden met de uitzendtijd bij uh, CFM. Die zijn nu bezig met de. Uh, Grid. De auto's zijn zojuist allemaal opgesteld. Dat zijn nou vroeger een auto's uit de jaren. Eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, voor velen herkenbaar ook die auto's. Niet alleen uit het geluid, maar ook alle auto's die zijn er op, op de grid Zoals jaren geleden er waren. In dezelfde livery. dezelfde sponsor-uitmonstering. En die gaan zo dadelijk van het start voor de race over 25 minuten. Nou, kijken we even naar die startopstelling. Daarvan zien we op de panel position zien we de Belgische uh, Belg, uh, Loïc de man Die rijdt in een uh, Terol 010 auto waar ooit uh, Dirk Daly en uh, Jean-Pierre Jarier in reden in een uh, verleden. De mooie Candy kerel is dat. Je hoort de motoren starten inmiddels voor de opwarmen rond. dit soort gaan doen. vinden we natuurlijk dan ook zo'n prachtige auto, de Ligier Chitaan gesponsorde Liché. Die gereden wordt uh, nu door de Rob Wall en Engelkmax. In het verleden werden daar uh, succes mee behaald door uh, de welbekende Jacques Lafitte. En ik kijk maar even naar de auto. Ervaart, dat is Michael uh, Lyons die in een herken uh, vaststaat start gaat. Ik weet niet of je het uh, nog verstaanbaar ben door de herrie, maar ik hou het even bij de eerste drie op dit moment. Ja inderdaad, een lekkere herrie daar op circuitpark Zalvoort. Willem, dankjewel even voor dit moment. En straks komen we weer bij je terug. Een druk bezocht weekend hier in Zalvoort. De Historic Grand Prix. Als we dan op het strand zitten, albert dan moeten we ook zonnige muziek draaien oké? Okay. Ja, de André Haases, en ik heb de zomer in mijn bol. Welkom bij CFM Zonsfoort op zaterdag, live vanaf uh, Thalassa. en Ahoy. Daar zitten we eigenlijk uh, tussenin. Ahoy, albert -Jan. Ja, we zitten dus zogezegd tussen wal en schip. En ik zit nog in de schaduw, nog in de schaduw. Maar hij rukt wel op die zon, dus ik moet er meteen mee, mee, mee gaan verhuizen. Maar uh, waarom zitten we hier eigenlijk op? Ja, de petitie uh, wordt getekend door een uh, bezoeker uh, op dit moment. Ja, goedendag. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Ik schuit even even dichterbij. Ik zag net dat u uw uh, handtekening zette. Met wie hebben wij het genoegen? Met Tran. Uh, Tran. Welkom op het strand en aan de stamtafel van de lokale radio. Uh, wat hebt u met windmolens? Ja, ik vind het zonde qua uitzicht. En uh, ik vind de natuur zo mooi. Dus ik zie ze nu al een beetje staan in de vecht. Maar ik hoorde net van een collega dat de nieuwe windmolens wel 200 meter hoog zijn. En deze zijn pas dus 60 meter hoog. Dus er wordt een gigantisch gezicht. Ja. We krijgen inderdaad een horizonvervuiling, zoals wij dat dan noemen. En uh, nou, er zijn meerdere kustgemeenten uh, die daarvoor in, uh, in aanmerking komen. Maar u hebt uw handtekening gezet. Uh, we hopen uh, op de 100.000 uh, uit te komen. En uh, deze te mogen overhandigen aan onze minister Kamp. Uh, Hebt u verduzie uh, dat uh, deze handtekeningactie uh, ook resultaat zal opleveren? Ik hoop het. Ik vind dat jullie in ieder geval uh, goed je best doen. Qua zichtbaarheid, qua actie is het uh, heel goed. Dus uh, ik steun het van harte. Ik hoop het. Hartelijk dank namens de organisatie voor uw handtekening. En uh, hij gaat mee naar uh, minister Kamp. Helemaal goed. Heel versterker. Dank u wel. Goed, zal ik nog even het officiële persbericht voorlezen? Ja, tuurlijk. Oh, waarom hier? Tuurlijk. Zitten? Momenteel luisteraars voeren Zandvoort en heel veel andere kustgemeenten. Een actie tegen de komst van 700, u hoort het goed, windmolens van, zoals onze gast net zei, van 200 meter hoog vlak voor de kust. Ter hoogte van strandtent 18 en 19 staat een grote paal waar een platform aan hangt. Om de 6 uur nemen 40 protesteerders om de 6 uur bij toebeurt plaats op dit platform om aandacht te vragen voor dit probleem. En mensen aan te zetten voor een zetten van een handtekening. Het doel is om tussen de 50.000 en 100.000 handtekeningen te veranderen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 Zoals gezegd wordt een live verzorgd vanaf de locatie bij tussen strandtent uh, uh, 18 en 19. En de stamtafel staat klaar, dus mocht u voorstander of tegenstander zijn... u bent van harte uitgenodigd om aan de stamtafel plaats te nemen... en uw mening kenbaar te maken. Kom even gezellig langs bij ons, hè? Vinden we leuk, toch, albert ik, ik, ik, ik heb de ruimte genoeg. Ja, zeker. Nou, heel veel plezier daarbuiten. Niks zit lekker binnen. Nou. Oh, zullen we even gaan dansen op de zaterdagmiddag? Hebben we zin in. Hier is Lucenzo. Ik ga Albert John al helemaal swingen hier op straat. <laughs> Lekker hè, Albert jan Heerlijk. Dan staat Kantoora, de Lucenso. Ja, we gaan eens even kijken naar het uh, weerbericht voor uh, de komende dagen. Ja, luisteraars en kijkers ook. Uh, nogmaals, u kunt uh, ook hier uh, bij CFM uh, op het stand uw handtekening komen zetten... en wellicht ook uw, uw visie geven omtrent deze actie. Goed, het weerbericht. Uh, het weerbericht voor van vandaag. Uh, samengesteld door onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Vandaag profiteren we van een hogedrukgebied genaamd Marisse. Boven Centraal op Europa. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. En de temperatuur loopt op naar waarden omstreeks de 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht komt het tot buiige regen. Met kans op onweer. De wind gaat... Uh zwak tot matig uit het oosten waaien... en de temperatuur daalt naar een graad of 16. En als het gaat onweren, luisteraars en kijkers... dan uh, moet degene die nu momenteel in de paal zit... er wel vanaf uit een veiligheidsoverwegingen.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 een veranderlijke wind gaat uit het noorden tot noordoosten waaien en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur daalt naar 17 graden. En dan gaan we naar maandag. Maandag is het bewolkt en valt er tijd buien geregen met daarbij kans op onweer. De wind waait uit het noordoosten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar waarde van ons week's de 20 graden. En dan voor de langere termijn. Na maandag uh, met september op de kalender worden de bordjes op de weerkaart verhangen. We krijgen een hoge drukgebied uit de oceaan en lage druk boven Scandinavië. En dat betekent bij ons een daling van de temperatuur naar waarden rond de 17, 18 graden. Ook komt het regelmatig tot buien. En bij die buien kan het ook tot onweer komen. Dus een met onbestendige nachten gaan wij tegemoet. Gert, tot tot zover. Dankjewel. wel, voor het weerbericht voor de komende dagen. Hoorde je? En wil je het nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op de CFM app. Hij is To download via the Play Store and the App Store. Historic Grand Prix and so forth. The boys are back in town. Here is Tim Lee.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 fight you better Heel veel actie op het circuitpark Zalfvoort. Hoorde je juist van collega Wil van Dinssen. Die daar de hele middag voor ons ter plek is. De historic Grand Prix. Het weekend hier in Zandvoort. En vanavond dan die parade in het centrum van Zalfvoort. Die mag je zeker niet gaan missen. En hetzelfde geldt voor het muziekfestival. Even daarvoor en daarna na de parade gaat dat gewoon weer lekker door. Dus hier, zit dit weekend het hele, de hele dag live op het strand. Ja, uh... Bij Talassa. En uh, bij... Uh, Ahoy, Jan. Ja, uh, goed. Ik was even met andere dingen bezig. Ja, dat hoorde ik. Ja, met andere dingen. Dus een heel uh, ja, duidelijk verhaal. Uh, aangeschoven is Esther Jansen. Esther, welkom. Dankjewel. Uh, Eén van de organisatrices. Maar, maar uh, we willen, ik graag eerst even met jou teruggaan naar vanmorgen 00.00uur. <laughs> Wat gebeurde er toen? Nou, toen heb ik de paal bestegen, zullen we maar zeggen. En, ja. Uh, ja, toen heb ik de nachtzit uh, voor mijn rekening genomen. Dus van middernacht tot zes uur vanochtend. Hoe vertel je eens wat, van je indrukken? Want dat is natuurlijk. Heel ah, het tijdstip is natuurlijk. Uh, oh, ja. ja. Anders dan anders. Ja, het is niet echt het moment waarop je zegt. Ik ga eens even lekker op mijn paaltje zitten. Jij ja, nee. <lacht> moet niet van naar bed. Maar uh, ja, het was fantastisch. Want uh, ja, ik mocht natuurlijk uh, degene die voor me zat aflossen. En uh, die had het ook uh, ja, geweldig gedaan. Ellen Nelis, die heeft ook zes uur gezeten. Die heeft de zon zien ondergaan. En ik zat uh, ja, met volle maan op zee. En op dat moment was het nog app, Maar twee uur later begon het water te wassen. En het begint behoorlijk te kolken. En, ja, en nou ja, weer een uurtje later zat ik gewoon het midden op zee. En dan met een volle maan uh, die er overheen schijnt. En een zandvoort wat steeds stiller wordt. En uh, dat was erg bijzonder, kan ik je zeggen. Ja, dat lijkt me inderdaad een moment van bezinning. Of een ja. aantal uren van bezinning. Of had jij nog verdere afleiding? Ik had afleiding. Nou, ik uh, kwam drie keer kwam de politie langs om te checken of het wel goed met me ging. Wat ik ontzettend aardig vind. En ik hoop ook dat ze dat blijven doen met de mensen die de komende week uh, zitten. Dus dat geeft ook betrokkenheid aan. En uh, nou ja, een verdwaalde uh, mensen die nog toch nog s'avonds so laat hun hond uitlaten. Of s'nachts kunnen we eigenlijk zeggen. Maar dat waren mijn enkelingen hoor. Het werd steeds stiller. Um, ja, en, uh, heb je verlichting? Uh, we, ja, we hadden verlichting. Ik heb het uitgedaan, want ik wilde graag het. Uh, Eén zijn met de natuur. Natuurlijk, want daarom zitten we toch? We ja. zitten toch omdat we één willen zijn met de natuur. en van die mooie horizon willen genieten. En niet om naar mezelf te kijken in de respieten van het glas. Dus uh, nee. Vertel even de luister. wie zit er momenteel? Op dit moment zit wethouder Pieter-Jan Barnhoorn uit Noordwijk uh, op de paal. Het geeft maar even aan dat meerdere kustplaatsen betrokken zijn bij dit... Er e zijn vijf wethouders die gaan zitten. Drie uit Noordwijk, één uit Katwijk, één uit Zandvoort. Dus dat zegt de, en we hebben ook nog wel uh, andere verrassingsgasten in de komende week. Maar ja, ga niet veel. Ja, ga je zeggen. natuurlijk niks van verklappen. Wat wel heel positief is dat het, ja, het paal zit, het schema zit vol. We worden nog wel gebeld door mensen die zeggen van ja, mag, ik wil ook eigenlijk wel zitten. Ja. Heel positief. Het geeft een enorme betrokkenheid aan van de Zandvoorters. En ook van niet-Zandvoorters, want mensen komen dus ook uit Noordwijk. Er komen ook nog andere mensen uit Noordwijk zitten. Maar het gros is wel uit Zandvoort. Ook wel logisch. Uh, enorme betrokkenheid. Mensen die eigenlijk allemaal, als ik vraag van nou waarom ga je zitten, wat is je achtergrond. Er zijn natuurlijk strandwachters bij, maar ze zijn ook voor een heel groot deel van kustbewoners. Mensen die zeggen het gaat bij mijn hart. Ja. En ik wil dat heel graag laten zien. En het is ook, uh, ja, het is, dat ook gezegd wordt, het is dus niet alleen overdag bezig, bezig, bezig, dat je ze dan ziet staan, maar ook s'nachts, dat ze verlicht zijn. Dat, er, dat is ook een onderbreking van, uh, van het vrije uitzicht. Ik heb uh, de hele nacht na 40 knipperen in de rode lichten zitten, staren Ja. Ja, nou, daar hoor je ook euh, niet vrolijk van. van. Uh, maar goed, je bent... bent uh, Laten we zeggen, je zit ook in het organisatiecomité... verzet in windmolens. Uh, maar jij bent, voor, uh, jij bent niet tegen windmolens. Nee, ik denk dat niemand tegen duurzame energie is, sec. Ja. En dan kun je best wel een discussie ophouden... of dat wel of niet allemaal rendabel is. Daar wil ik me helemaal niet in begeven. We hebben gewoon gezegd, als het nodig is... als het merendeel een deel, hè, het is, een democratie... Want mensen zeggen, nou, het is belangrijk dat die windmolens er komen. Uh, het is een grootschalige dat moet ver uh, En dat moet ergens komen. Prima, uh, en ver op zee is een prima alternatief. Namelijk M de ver, 60 kilometer uit de kust. is aangewezen in het dat, gebied. Nou, maar dan dat, dat zegt de minister Kamp van dat gaat me handenvol geld kosten. Dat is niet het geval. Het is, okay. uh, dat zegt hij. Hij kan het in de eerste plaats niet onderbouwen. Want daar hebben we uh, herhaaldelijk om gevraagd. Ook op uh, ambtelijke niveaus. Dus het is niet alleen dat wij... Zeg maar hier actie voeren is dus nu heel zichtbaar. Maar we zitten aan de achterkant ook echt wel al heel lang, jarenlang een overleg met ministeries... om te kijken of we daar uh, ja, iets aan kunnen doen. En wat ik toch merk is dat er een soort van vooringenomenheid in zit. Dat mensen het moeilijk vinden om te luisteren. En dat mensen zich uh, ja, een beetje op een standpunt zetten van... nou, het is duurder, dus doen we het niet. Nogmaals, ze kunnen niet onderbouwen. Ze spreken over 1,2 miljard. Nou ja goed, al zouden ze gelijk hebben. En ik heb andere private partijen die zeggen, nou ik kan het wel voor uh, hetzelfde geld of goedkoper neerzetten. Dus wie het weet mag het zeggen. Het gaat trouwens via een, straks een tenderprocedure. Dus het, is een, uh, het wordt gewoon De overheid gaat het niet zelf aanleggen. Ze gaan gewoon een, een openstellen voor private partijen om het te doen. En dan is degene die het goedkoopst kan leveren, die krijgt dan... Uh, maar ik heb altijd geleed, nou. geleerd dan weer, goedkoop is duurkoop. Uh, ja, in potentie wel. Uh, maar dat is niet gezegd, want er is al eerder een tender geweest. Uh, ja. Daar is ook Luchterduinen, wat er nu staat uit voortgekomen. Uh, en uh, degene die dat gewonnen heeft, dat zijn de parken die op 60 kilometer of nou, 50 kilometer, daaromtrent, boven de Waddenzee zitten. Dus de Gemini-parken, die hebben de tender gewonnen. Die liggen dus verder op zee en die hebben de tender gewonnen. Luchterduinen had de tender helemaal niet gewonnen. We zijn er nog veel later bij gekomen. Nou, het is allemaal een heel technisch verhaal. Ja, goed. Uh, als je het goed vindt, gaan we even één plaatje draaien en dan kom ik weer bij je terug. En dan gaan we het even hebben over de handtekeningactie. Perfect. Ja. I live in my ga we hier bij Talassa en Ahoy. Je hoort de, de Magic System en Magic in the Air. Nou, we gaan verder met het uh, gesprek met uh, Esther Janssen, uh, Obertjan. jij zit lekker buiten, samen met Esther. Heel gezellig. Ja, ja gezellig aan de standtafel, Ron. Ja, het ziet er goed uit. Ja. Esther, ja, Paal zit er van uh, een van de eerste uren. Uh, deel 2, uh, We gaan het hebben over de handtekeningactie. Wat is de doelstelling? De doelstelling is minimaal 50.000 handtekeningen op te halen in deze periode. We okay. zitten natuurlijk online al op We toen we begonnen op 18.000. En uh, nou, we zijn met de offline ook uh, handtekeningenlijsten bezig. Die liggen inmiddels bij alle strandpaviljoens. Die liggen bij heel veel winkels. Uh, we worden ook gebeld. Het is echt heel positief door uh, zandvoorters die zeggen... ik wil ook graag een paar lijsten in mijn zaak leggen. Ik werd vanochtend gebeld door een sportschoolhouder. Door een fysiotherapeut. En die willen allemaal uh, meehelpen, handtekeningen ophalen. Dus het animo is echt heel groot. Dat heet poli in politiek correct Nederlands, het wordt breed gedragen. Nou ja, maar dat is <laughs> fantastisch nieuws. Ja, nee. Want kijk, ik kan me, tot dusver hoorde ik ook wel eens berichten van mensen die zeiden van... ja, nou ja, het staat er toch al. Ik zeg, ja, nou, nee, dit is een uh, tiende van wat er komt. Ja. Dus dat besef begint nu door te dringen. En ook dat mensen zeggen van ja, maar ja, wat doe je eraan? Dat is allemaal toch al klonken. Nou, dat is natuurlijk, uh, zo kun je denken. Maar dan denk ik, ja, dan, hoef, dan kan ik dus niet niks doen. Dan is het altijd bekeken. Ik denk toch dat we op deze manier heel veel aandacht trekken. Dat heb je ook kunnen zien in de landelijke pers. Ja, enorm. En de dagbladen, ook op televisie. En dat gaat nog wel hopelijk zo blij voor. Want we zijn nog niet klaar. We zijn niet uitgezeten hier. Nee, en jullie zijn druk aan het tellen. Geslagen. Ja, uh, we zijn ook nog niet uitgeteld, gelukkig maar. <lacht> <moeten het> even <lacht> nog door. langer niet, want uh, maar, uh, we gaan door tot en met uh, volgende week. Even ja. kijken, tot 6 september. Inderdaad, maar ik wil je wel graag een tussenstand melden. <lacht> Graag. Tromgeroffel. Daar komt hij aan. Yeah. En de tussenstand is 21.500 handtekeningen. Jee! 21.000 handtekeningen. Luisteraars en kijkers. Maar dat betekent, uh, hij staat, de, de, de, de paal staat nog. Uh, voor paal. Voor paal. Dus dat betekent dat hij nou omhoog gaat? Hij gaat zo omhoog. Want we hebben gezegd, want we zijn een beetje, we zijn niet laag begonnen, maar uh, we zijn begonnen op, uh, nou ja, zeg maar. Het ja, is een beetje moeilijk te zien voor op de radio. Maar laten we zeggen dat we vijf meter zijn begonnen. En ja. we kunnen uiteindelijk omhoog naar twaalf meter. Ja, maar dan heb dus je honderdduizend. Het doel is natuurlijk gewoon iedere dag of om de dag een metertje omhoog te gaan. Eh, naarmate we weer handtekeningen ophalen. Dus degenen die aan het eind van de week zitten, nou, die zitten echt uh, in de skybox. Ja, en dat wordt nog wat, hè? want de, de, de eerste zitter van het eerste uur is ook de zitter van het laatste ja. uur, hè? Ja, is initiatiefnemer. Aanvankelijk had hij het uh, onzalige idee om zelf op die paal te kruipen en er niet meer af te komen. En ze hebben gezegd, dat moet je niet willen, want ze willen nog wel langer van huig genieten. Dus uh, laten we dat dan samen doen. Het gaat ons ook allemaal samen aan. Ja. Dus dat uh, zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels zijn er 44 paalzitters of 43, want hij heeft inderdaad de openings- en de sluitingszit. Dat wordt een groot feest als hij dan die, die zondag op, op nou zes, uur, op. Nou zes en... uur naar beneden komt. Dus het wordt een groot feest ja, op strand. Ja, sundown Party hebben we dan uh, in de, nog steeds in de organisatie. Want het is ook een beetje een sneeuwbaleffect. Je begint met een leuk idee. En ja, en nu ja. staan we al met ik weet niet hoeveel mensen hier uh, actie te voeren. En, uh, en nou ja, de, de respons is nog steeds heel groot. Dus ik wil ook eigenlijk heel graag, als je het goed vindt, ja, nee, dat, een, want staat, een oproep doen. Hoe weet je nou dat mijn vragen staan hier? Jij wou nog een oproep doen. Ja, ik, ik ben vanavond <laughs> dat ik gewoon helderziend geworden. Ik weet maar uh, ja, we willen graag een oproep doen. We kunnen echt nog meer handjes gebruiken. Het gaat goed, maar die 50.000 is echt wel heel veel mensen. Ja, dus, ja er, wordt, er werd net een suggestie gedaan om met een, met een lijstje te gaan staan bij het circuit. Want daar schijnt het enorm ja. druk te zijn. En wat wij weet. hebben, dat is ook heel fantastisch. We hebben knaloranje t-shirts. Het doet pijn aan je ogen. Die kan je aandoen en dan krijg je een, een mooie klembord mee met een petitielijst erop. En wat folders. Je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt altijd met z'n tweeën of met z'n drieën lopen. Dus mensen hoeven niet uh, daar een beetje terughoudend nee, in te nee, zijn. Voor, even Gewoon even. komen. Nu moet je in slag staan. We hebben heel veel bezoekers in het dorp. En, en, uh, het is gewoon, het is en we bij zijn de... echt nog niet bij de 50.000. En jullie staan met een kar naast de, naast ja. de toren. Naast Daar de... hebben we ook handtekeningenlijsten. Kunnen mensen ook komen ophalen. Nou, dat is een duidelijke oproep. Ja, heel dus graag. schroom niet, luisteraars. Spoed u naar het strand tussen 18 en nummertje 19. Schaf u zo'n heerlijk oranje t-shirt aan. Nou, en zet nou, je bron of zon Mooi oranje is niet lelijk trouwens, hoor. Ja. <laughs> Goed, heel veel succes met de actie. En ik hoop je van de week nog een keer weer te spreken over de tussenstand en de stand van zaken op dat moment. Hartelijk dank. Esther, bedankt. Dankjewel Esther, inderdaad goed nieuws over de handtekeningen. Maar er kunnen er nog veel en veel meer bij. Dus kom langs bij uh, Talassa en Ahoy en zet je handtekening tegen die windmolens die er uh, gaan komen. En wij gaan zonnige muziek draaien. Hier is Casey en de Sunshine Band. Albertjan, Albertjan, Albertjan. Ja meneer Op. voor voor Albertjan. Goedemiddag. Ja, we zijn bijna aan het einde van het eerste uh, uur, uh, meneer Vos. Ja, en we hebben alweer weer een handtekening erbij. Kijk, dus, dat is uh, goed nieuws. Schroom niet, spoed u naar de ZFM-stand tussen 18 en 19 standtent. Ter hoogte van de paal, om het zo maar eens te zeggen. Wij zitten voor de paal vandaag, hè? Absolu echt, letterlijk en figuurlijk. Zo, zo is het maar net. de KC Ennis zijn bed, and that's the way I like it. Ja, lekker oude gouden ouwe, zo op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. En goed nieuws trouwens voor de fans van uh, KC. Hij is weer helemaal terug, hè, die ouwe. Ja, maar met dezelfde nummers, gelukkig. Met dezelfde nummers, ja. Die blijven altijd, hoor, die nummers. Dus... Nou, zodat ik nog twee uur lang. We hopen dat Esther straks nog weer goed nieuws heeft. Ze komt morgenmiddag sowieso weer langs. Voor sowieso. Een maar 21.000 handtekeningen erop, dat is niet niks hoor. Nee, is geweldig. Maar het moeten er dus zo 50.000 worden. Dus kom even je handtekening zetten hier bij Thalassa. Die is van harte welkom. Of je gaat zelf handtekeningen verzamelen. Krijg zo'n mooie oranje t-shirt. Wat voor jou? Nou, ik zat het net met, met mijn collega erover te hebben, van, ik wil ook zo'n uh, shirt aan. Dat vloek lekker bij mijn haar. Ja, nee, dat is waar. Ja. <laughs> dat is waar. Ja. Ren er achteraan ja, en grijp de kasten. Zo is het. Zo meteen na het drieur zijn weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang met z'n op zaterdag. En de laatste voor drie is deze van Echo Smits. In Yeah, there